Hij zei dat ze van de trap was gevallen. De rechter doet begin volgende maand uitspraak. Het RIVM meldt vijf nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Gisteren ging het om zes slachtoffers. Het totaal staat nu op 6070 doden. Ook zijn er vier mensen opgenomen in het ziekenhuis. Eén meer dan gisteren. De Hoge Raad heeft de straf die de moordenaar van Nicole van den Hurk kreeg... opgelegd, in stand gehouden. Jos de G. werd in 2018 door het gerechtshof veroordeeld tot 12 jaar cel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 In het noordoosten blijft het nagenoeg droog. Morgen geregeld zon en dan 21 tot 24 graden. In de zuidelijke helft van het land wel opnieuw kans op buien met onweer. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ik zou zeggen, veel muziek en veel informatie op deze druilerige zondagmiddag. Dankjewel Albert Jan. We hebben er zin in de komende drie uur. Zandkort op zondag en meekijken doe je via zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij gaan lekker muziek vanmiddag voor je draaien, waaronder Omi en de cheerleader.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 Always right there when I need you She loves like I'm a dog She rents my wishes like a G in a fucked up Yeah, yeah Cause I'm the wizard her love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're fun they say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 Place, it's hard, there's a space, and the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 Hij is gisteren op 64-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Leiden overleden. Hij was al enige tijd ziek. Oud wist van de radopiraat Veronica uiteindelijk de grootste omroep van Nederland te maken. Het is Radio Veronica op de 192 meter voor de komende twee uur. En we bedanken voor de 20 minuten. Kunt u genieten van een aflevering van de Ravans Show.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 Ik niet zo van het papier meenemen naar de studio, maar vandaag wel. Allemaal verzoekplaatsen staan erop. En ook deze van die Animals, de House of the Rising Sun. Met plezier gedraaid uh, uiteraard uh, even zoekjes zijn van harte welkom. Dat kan via de app bij ZFM 5730393, 5730393. Zie je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 I'm picking up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 Hier in Stalpoort, dan mogen we vanaf 1 juni weer, weer meer vrij bewegen, ook op het strand. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care, ghost. That kind the of place. Knee deep in the hoopla. Sinking in your fight. Too many runaways. Yeah, yeah, yeah. So love this